5 uur. NPO Radio 1. Met Lara Rensen. Komend uur in Nieuws en Co. PSV-fans drommen samen in Eindhoven. Daar wordt hun club straks gehuldigd. En het is nu wachten op de plattekar. En we moeten, niet terug, moeten we niet terug naar een platform zoals Hives. Vroegen veel mensen zich af naar de commotie over Facebook. En natuurlijk over privacy. Nou, Hives is terug. Hoort u zo meer over. Nu is het NOS-journaal. Lieselotte Thomassen. De politie heeft vier mannen opgepakt die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Ze zouden onder meer van plan zijn geweest een aanslag te plegen op het Turkse consulaat in Rotterdam. De verdachten kwamen in beeld door een onderzoek naar een geluidsfragment dat de AIVD uit een ander onderzoek had, vertelt verslaggever Robert Bas. Naar aanleiding van het onderzoek was al een man uit Rotterdam veroordeeld door de rechtbank. Hij had een kalasjnikov in huis en heel veel zwaar vuurwerk waarbij bommen gemaakt konden worden. Duidelijk werd toen ook al dat er een onderzoek nog liep... naar andere potentiële verdachten. In het geluidsfragment spreekt de Rotterdammer... met een aantal van de vier mannen... over een aanslag op het Turkse consulaat. Een meisje van 14 is overleden... na een aanrijding met een bus in Gouda. Meerdere mensen hebben het ongeluk... aan het begin van de middag zien gebeuren. Het meisje werd nog gereanimeerd... maar overleed ter plekke. De politie onderzoekt nog... hoe ze onder de streekbus terecht kon komen. De chauffeur wordt door de politie gehoord... Getuigen van het ongeluk in Gouda krijgen slachtofferhulp aangeboden. In Hendrik Ido Ambacht zijn, is een agent ge, dit weekend gemishandeld... Eh, Um, en een agent raakte daarbij gewond. Ze werd aangevallen door een man en een vrouw... waardoor onder meer haar kaak uit de kom schoot. Bij een gevangenisopstand in South Carolina... zijn zeven doden en 17 gewonden gevallen. De opstand was in een zwaar beveiligde gevangenis voor mannen. Gevangenen van drie afdelingen zouden betrokken zijn geweest bij de opstand. Sparta-voetballer Michiel Kramer is voor zeven wedstrijden geschorst. In de wedstrijd zaterdag tegen Vitesse... zette hij zijn noppen in het gezicht van een tegenstander... nadat hij hem... bij een valpartij een beuk in het gezicht had gegeven. Kramer werd meteen met rood van het veld gestuurd. Het onderzoeksteam van de OPCW heeft nog geen toegang gekregen... tot het Syrische Douma, waar anderhalve week geleden... mogelijk een gifgasaanval heeft plaatsgevonden. De Britse ambassadeur zei bij een bijeenkomst van de OPCW in Den Haag dat het team nog in Damascus is, vertelt buitenlandredacteur Martin Wiegman. En dat is vreemd, omdat ze eigenlijk al sinds zaterdag zijn, wat wel officieel is medegedeeld. Wat ook vreemd is omdat de Russen en de Syriërs van tevoren wel toestemming hebben gegeven om daar überhaupt naartoe te gaan. Dus klaarblijkelijk uh, zit het daar op het lokale niveau nu zodanig ingewikkeld in elkaar dat ze nog niet naar de plaats Delict in Douma zijn afgereisd om daar hun echte onderzoek te doen. Volgens de Russen is het team vertraagd door de vergeldingsaanval van afgelopen weekend. Dierentuin Artis heeft dit weekend twee jonge vale gieren uitgezet op Sardinië. De Amsterdamse dierentuin werkt mee aan een project dat vale gieren herintroduceert op het Italiaanse eiland. Hun aantal liep daar sinds de jaren 70 terug doordat boeren vergiftigde karkassen op hun land legden om roofdieren te doden. Als aaseters werden de vale gieren daar ook het slachtoffer van. Een van de twee gieren uit Artis werd vorig jaar bekend... omdat het dier werd uitgebroed en opgevoed door twee mannetjes. Het weer het blijft vanavond en vannacht droog... met minima tussen 3 en 7 graden. Morgen zonnige periode met wolkensluiers. Smiddags wordt het dan 17 tot 22 graden. En woensdag kan het plaatselijk 25 graden worden. Ja, de warmte komt er echt aan. Lieslotte, dank je wel. Edwin Gerritsen met de files. De aanspits verloopt op de meeste plaatsen normaal. De meeste files staan in het midden van het land. Het aantal ongelukken neemt nu wel toe. Op de A12 bij Utrecht richting Den Haag tussen Houten en Harmelen ruim een half uur vertraging na een ongeluk. De weg is daar wel weer vrij. A13 de Haag richting Rotterdam tussen Delft en Krombodt Kleinpolderplein. drie kwartier vertraging. Daar zijn twee rijstroken dicht. A27 van Almere naar Breda tussen Beeldhoven en Lexmond. Een half uur vertraging, dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. De rechterrijstrook is dicht. A28, Zolle richting Groningen tussen Staphorst en de wijk. Een half uur oponthoud door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Verkeer van Zolle naar Groningen kan omrijden via Heerenveen over de A32 en de A7.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 Wat ik aanvankelijk als een aanwinst beschouwde, voelt nu steeds meer als een bedreiging. Van mijn concentratie, van mijn privacy. De prijs van onze vrijheid. Morgenavond rond 11 uur bij Human VPRO. Onbehagen. Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. We hebben het hier in Nederland maar goed voor elkaar, toch? Nou, zonder dat we het doorhebben, is er nogal wat veranderd.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 Ik to the de secretary. ik zeg the de prime minister... waar is de legale basis voor dit? Het to me tevreden, als ik de prime minister was meer interested in following Donald Trump's lead dan iets anders. Lara Rensen. Nieuws en go. Het kan elk moment beginnen. De Britse premier, May moet zich verantwoorden in het Lagerhuis... voor de deelname van Groot-Brittannië aan de aanvallen op Syrië dit weekend. May stemde hiermee in zonder het parlement... In te lichten of uh, goedkeuring te krijgen. En daar is een aantal parlementsleden het niet mee eens. Correspondent Tim de Wit. Um, wat is jouw verwachting? Hoe zal mee deze beslissing verantwoorden? Ja. Wij gaan naar onze correspondent Tim de Wit. Tim, hoor je mij? Tim is weg. Dan gaan we naar de... Ik begrijp dat we het uh, contact. Hebben verloren met Tim, dus dat gaan we proberen te herstellen. Ondertussen is er in Luxemburg ook over de aanval op Syrië gepraat. De ministers van Buitenlandse Zaken van Europa kwamen daarvoor bij elkaar. Dus gaan we naar correspondent Tijn Sadeh, want die is in Luxemburg. Tijn uh, was daar steun voor die actie van de Verenigde Staten Frankrijk en dus ook van Groot-Brittannië. Ja, praktisch ook hier even wat onhandigheid. Want uh, meneer Blok staat ons eigenlijk net te woord. Ik ben even weggelopen van deze naar nou, een soort van rugby-scrum. Maar mijn collega Arjan Noorlander staat nu met uh, Blok te praten. Dus dat horen we zo meteen nog wel. Maar uh, die zal uh, ongeveer hetzelfde zeggen als uh, we eerder al uh, hoorden. En Wat al bekend is, uh, er is dus een sterke veroordeling uh, hier. Uh, namens de Europese Unie van het gebruik van chemische wapens. En de EU als uh, uh, voltallige club, 28 landen. Toont begrip voor de geallieerde militaire bombardementen van vrijdagnacht. En er is een oproep aan Rusland en Ierland om Syrië onder druk te zetten... om dus de herhaling van het inzetten van chemische wapens te voorkomen. En dat is een beetje het verhaal hier vandaag. Hm, toch klinkt begrip mij anders in de oren dan expliciete steun. Is die steun er wel? Ja kijk euh, Larry, je moet het een beetje zien toch als echte diplomatieke EU-taal. Om iedereen, al die 28 landen die allemaal verschillend in het dossier toch staan toch allemaal aan boord te krijgen van, een, van één verklaring. Ja, de landen denken er dus verschillend over. Nee, nou bijvoorbeeld Nederland is voorzichtig, heeft de laatste dagen al gezegd... we tonen begrip, willen niet verder gaan met die verklaring. Want een land als Nederland wil dat militair ingrijpen toch een volkenrechtelijke basis heeft. Dat moet er eerst zijn. Dus ja, alleen al Nederland drong dus aan op deze wat, ja, wat omvloerste voorzichtige toon van de verklaring... Maar ja, uh, daar staat nu uh, begrip, er staat understand nu in deze verklaring. Maar allemaal, al deze ministers weten uh, dat ze uiteindelijk natuurlijk toch gewoon in echte taal gewoon zeggen ja, we steunen deze militaire operatie. En je zei een uur geleden dat de EU um, ook geen nieuwe sancties wil opleggen aan Rusland. De Verenigde Staten denkt daar wel over. Wat is voor de EU een reden om dat niet te willen? Nee, EU, daar is unanimiteit voor vereist. De EU zegt dus nee, die unanimiteit is er niet. Alleen al een land als Nederland is tegen. Ook België is tegen. Nederland zegt bijvoorbeeld het moet nu, de hele discussie, debat over Syrië moet nu eerst weer naar de Verenigde Naties, de Veiligheidsraad, het moet naar de onderhandeltafels. Uh, andere landen, nee, bijvoorbeeld Griekenland, Italië, die zijn weer veel minder fel als het uh, om Rusland gaat. Ze zijn, staan ook niet te popelen om uh, nieuwe sancties uit te vaardigen. Dus uh, ja, dat, uh, die harde taal uh, kwam er niet, geen daden. Het bleef dus uh, toch bij woorden en goede bedoelingen. En die goede bedoelingen die komen erop neer dat de EU... Uh, haar strategie uh, ten aanzien van Syrië handhaaft. En dat is blijven zoeken naar een politieke oplossing... en ondertussen humanitaire steun uh, okay. uh, sturen naar Syrië. Ja. Dankjewel je Tijn. Laten we proberen weer contact te krijgen met Tim de Wit in Londen. Uh, want ja, daar moet de Britse premier zich verantwoorden voor het lagerhuis. Ik zei het al voor die deelname aan Groot van Groot-Brittannië aan de aanvallen op Syrië. En de grote vraag is, Tim de Wit, hoe zal mee die beslissing verantwoorden? Nou, de verwachting is wat, uh, dat May zo meteen het uit gaat zeggen. Uh, dat dit gewoon het juiste was om te doen, uh, die militaire actie over uh, afgelopen weekend. Er was, uh, vindt May, geen andere optie om aan president Assad in Syrië te laten blijken. dat de internationale gemeenschap het gebruik van chemische wapens gewoon niet tolereert. Uh, daarnaast uh, is een van de andere argumenten van May uh, dat ze gewoon snel moest handelen. Want stel dat ze eerst om parlementaire toestemming had gevraagd, ja, dan had er zo nog maar een aantal dagen overheen kunnen gaan. Natuurlijk. Dan had zo'n actie ook vertraging opgelopen. Had het allemaal wat langer geduurd. Dat wilde mee niet. Dat wilden de Amerikanen en de Fransen ook niet. En daarnaast uh, vindt mee is dit een hele gelimiteerde actie geweest. Het was uh, geen dagen van bombardementen. Geen grootse actie. Ook niet met als doel bijvoorbeeld om Assad te verdrijven. Of om je echt te mengen in die burgeroorlog in Syrië. Zegt uh, Nee, dat allemaal niet. Uh, dus daarom zal ze straks gaan betogen... dat ze prima zonder toestemming van het parlement kon. Ja, dat is toch ook zo? Ze mag dit toch buiten het parlement om doen? Ja, daar is, in het, nou ja, daar is een hoop discussie over. Labour vindt bijvoorbeeld uh, van niet, maar de regering vindt uiteraard uh, van wel. Uh, officieel namelijk hoeft ze dat inderdaad niet te doen, maar Labour beroept zich veel meer op het punt dat het normaal gesproken wel heel gebruikelijk is om te doen, om het parlement te raadplegen. Juist omdat het om zo'n belangrijk besluit gaat. Je, je, je grijpt toch militair in in een ander land. Uh, dat moet je op zijn minst verdedigen. Uh, moet je op zijn minst uitleggen in het parlement. voordat je dat gaat doen, uh, vindt Labour. Uh, moet je ook op zijn minst proberen om een soort con consensus te kweken in het parlement. Dat er uh, duidelijkheid is over. dat er een meerderheid voor zo'n uh, zo actie is. Hmm. Dus daar zal dit debat vanmiddag ook over gaan. Uh, ik denk ook dat het wel een lang debat gaat worden. Dat het tot diep in de avond gaat duren. En wat eventueel ook nog wel kan gebeuren. is dat het uiteindelijk eindelijk toch op een stemming uitdraait. Dat de oppositie via de speaker, want zo werkt dat in het Lagerhuis... gaat aandringen op een stemming. Een soort stemming achteraf zal het dan dus zijn. Hè, waarin het parlement zich dan alsnog uitspreekt of het... Of zeg maar, ja, het eens was met deze militaire actie of niet. Dus echt heel veel effect zal het niet hebben. Maar uh, ja de, de oppositie wil natuurlijk toch wel eens zien... of mee zo'n stemming uiteindelijk gaat, uh, gaat winnen. Ik ja. ben benieuwd. Uh, hou ons op de hoogte. Tim de Wit in Londen nog even terug naar Tijn D in Luxemburg. Want jij zei al, minister Blok van Buitenlandse Zaken staat de pers ter woord. Heeft hij nog belangwekkende dingen gezegd? Hij staat nu onze buitenlandse collega's te woord, maar uh, toch maar even een dubbelcheck. Uh, Arjan heeft hem net gesproken en die heeft mij uh, snel even ingefluisterd dat alles wat ik jou uh, zojuist zei, klopt. Oh, dat is fijn. <laughs> dus, uh, minister, minister, Blok, minister Blok heeft dat inderdaad uh, net ook bij het weglopen. Hij vertrekt nu, heeft hij dat herhaald, dat uh, de EU eensgezind is in dus niet te praten nu over bommen en granaten, maar eensgezind in blijven zoeken naar een politieke oplossing voor het conflict in Syrië. Dankjewel, Tijn. Tijn vanuit Luxemburg dus. De verkeersinformatie nog eventjes. Edwin Gerritsen. De dagelijkse files zijn niet langer dan gebruikelijk. De meeste files staan in het midden van het land. Ongelukken veroorzaken natuurlijk de meeste vertraging. Op de A13 Den Haag richting Rotterdam tussen Delft en Rotterdam over Schie. Zeven kilometer file met bijna een uur op komt De bergingswerkzaamheden. De linkerrijstrook is dicht. De alternatief is de A4 richting Rotterdam. Maar daar staat de dagelijkse file. 15 minuten over vijf. De Wereldbank gaat het geld beheren dat Nederland beschikbaar heeft... voor de wederopbouw van Sint Maarten. Het gaat om 470 miljoen euro. Om de kansen op politieke problemen en corruptie op Sint Maarten... zo klein mogelijk te houden... heeft staatssecretaris Knops de Wereldbank ingeschakeld... om zo een oogje in het zeil te houden. En we hebben nu contact met de staatssecretaris. Meneer Knops, goedemiddag. Uh, goeiedag. U heeft vandaag de handtekeningen gezet bij de Wereldbank. Hoe ging dat? Ja, we hebben ze juist getekend. De CEO van de Wereldbank, mevrouw Georgieva en ik, namens, namens Nederland. En daarbij waren ook de minister-president en minister van Financiën van Sint-Maarten aanwezig. En daarmee is formeel de start gegeven aan het Trust Fund, waarbij, waarbij die wederopbouw kan starten. En dat geld komt niet zomaar vrij, hè? daar moeten wel aanvragen voor gedaan worden. Ja, en die worden ook getoetst door, door de Wereldbank... door een stuurgroep bij de Wereldbank... Uh, waarbij een vertegenwoordiger van Sint Maarten... van Nederland en van de Wereldbank zitten... die op basis van het reconstructieplan... wat nu bijna gereed is, uh, aanvragen gaan toetsen. En die zullen met name toetsen op... in hoeverre draagt het bij aan een duurzame oplossing voor Sint Maarten. Zowel economisch als ook ecologisch. Maar ook uh, draagt het bij aan het orkaanbestendig maken van het eiland. Want uh, ja, er kunnen natuurlijk nog nieuwe orkanen komen... en we willen niet volgend jaar dezelfde problemen hebben. Ja, dus er wordt wel uh, opnieuw Gebouwd, maar anders gebouwd is de bedoeling. Ja, er zal steviger gebouwd moeten worden. Het eiland zal weerbaar moeten worden tegen nieuwe orkanen. En wat nog veel belangrijker is, de economie zal op gang moeten komen. Dus allerlei initiatieven die erop gericht zijn, dat het toerisme weer op gang komt... dat het eiland weer gaat draaien als een normale economie... en waardoor mensen ook weer aan de slag kunnen, dat, dat staat voorop. En we zullen dat in tranches gaan doen. De eerste tranche, ongeveer 110 miljoen euro, hebben we nu vrijgegeven. En we zullen heel snel daarna doorgaan met de volgende tranches. Maar dat hangt een beetje af van de mate waarin die projecten snel ook kunnen worden... Ja, en, en, en staan de mensen in de rij met projecten? Nou, die projecten zullen eigenlijk via drie kanalen worden weggezet in eerste instantie. Dat zal zijn via projecten die door de regering van zijn maarten zelf worden voorgedragen... en ook in principe worden uitgevoerd. Het kan ook via internationale organisaties, waaronder de Wereldbank zelf... Mm -hmm. En het kan uh, gaan via uh, lokale non gouvernementele organisaties. Dus uh, organisaties zoals het St. Martin Development Fund... die nu okay. al actief zijn met het uh, opbouwen van huizen en het repareren ja, van daken. Ja, oh, dus, want het is wel, wel mooi als het, vanuit, het vanuit, de, drie spoor af. vanuit de bevolking zelf komt natuurlijk. Ja, uh, maar goed, de, het parlement van Sint Maart en de regering... zijn natuurlijk de, de, de officiële vertegenwoordigers van die bevolking. Dus die spelen daar een belangrijke rol in. Maar we willen niet alleen via de regering die gelden wegzetten... maar ook via organisaties zoals Rode Kruis, UNHCR, UNDP... die dan in het verleden ook uh, bewezen hebben te kunnen. En de Wereldbank zelf kan ook een aantal projecten doen. Die hebben ook heel veel ervaring hiermee. En voor hun is het ook wel in zekere zin een nieuwe um, uh, structuur... omdat ze met één donor en één ontvanger werken. Daar waar ze uh, normaal gesproken vaak met meerdere donoren... En, uh, en één ontvanger en één project uh, te maken hebben. Hmm. En um, hoe is het op dit moment uh, op het eiland? De orkaan is maanden geleden over het eiland getrokken. Hoe staat het eiland ervoor op dit moment? Kunt u daar wat over zeggen? Nou, grote uitdagingen. Uh, wat je ziet is dat het toerisme mondjesmaat op gang komt. Uh, dat het uh, langzamer gaat dan we uh, met z'n allen gedacht hebben. Dat we op dit moment ook nog te maken hebben met een vuilnisbelt... die in brand staat midden op het eiland. Die voor grote overlast zorgt. Uh, gevolgen voor het milieu, voor de gezondheid. En ook niet echt aantrekkelijk is voor uh, toeristen. Nee. Dus we zullen een aantal problemen moeten oppakken... samen met uh, de autoriteiten uh, ter plekke. En er moet nog heel veel gebeuren. Want het, inderdaad, het nieuwe orkaanseizoen het begint over, uh, over twee maanden eigenlijk weer. En ja, dan moet je ervoor zorgen dat er in ieder geval veilige plekken zijn gecreëerd voor mensen... waarvan de daken en huizen nog niet gerepareerd zijn. Dat zij in geval van uh, veilig heen komen kunnen zoeken. Ja. Er was ook sprake van dat Sint Maarten... Europees geld zou kunnen krijgen. Net als het Franse deel van Sint Maarten. Weet u hoe het daarmee staat? Ja, dat is een parallel uh, traject. Dat staat zeker zin, los van de afspraken... die we nu met de Wereldbank nee, gemaakt dat hebben. Zeker, dat ja. zijn vooral... Afspraken die we met Frankrijk en de Europese Unie proberen te maken. om Europese fondsen. ook te ontsluiten naar de eilanden. naar die twee delen van het eiland Sint maarten En hoe gaan de gesprekken daarover? Ja, die gaan heel goed. We hebben goede contacten, uh, niet alleen zelf met de minister van Overzeese gebiedsdelen, maar ook met uh, minister-president Rutte en, uh, en president Macron zijn hierover gesprekken gevoerd. Maar? En is ook aangegeven dat, nou, dat wij samen uh, dat willen oppakken. En dan moeten we met name denken aan bijvoorbeeld grote vraagstukken zoals die afvalverwerking. Nee, dat snap ik wel. Maar is er al al je, van het komt er al duidelijkheid over? Is er al, is er al een klap opgegeven? Nee, er is nog geen klap opgegeven. Dat heeft te maken met het feit dat dat reconstructieplan uh, bijna gereed is. In dat reconstructieplan staan ook de prioriteiten genoemd. Dat zal nog worden vastgesteld door de staten van uh, Sint-Maarten. En op basis daarvan zal de Wereldbank ook uh, middelen vrijmaken. Kan ook de Europese Unie middelen vrijmaken. Maar er is ons veel aan gelegen om dit, eigenlijk dit probleem wat al dertig jaar bestaat... om dat nu eindelijk eens op te pakken. Ik kan hmm. je voort dat je dat niet binnen een paar weken geregeld hebt. Maar het belangrijkste is dat er politiek commitment is. Zowel vanuit Parijs, vanuit Den Haag, maar ook uh, vanuit Sint-Maarten. Okay. Om dit nu eindelijk eens uh, op te pakken. Dank u wel, meneer voor uw toelichting. Staatssecretaris Knops, die vandaag een handtekening zet van Trustfund bij de Wereldbank. Nieuws en co. We weer naar Eindhoven, daar is de Plattekar aan zijn rondrit begonnen met daar bovenop de selectie van PSV en natuurlijk een blinkende kampioenschouw. Matthijs Holtrop in de buurt van de Plattekar. Rijdt hij een beetje door? Ja, dat gaat lekker door en uh, ik moet echt moeite doen om te spelen nu weer langs het Philips stadion. Maar er zijn zoveel rode en witte fakkels afgestoken dat ze volledig door rook zijn omhuld. Uh, ik zie een paar armen uit de kar oh, maar het is een één grote vuurzee rook. Ja, rook waardoor je eigenlijk niks meer ziet rond die, uh, die platte kar. Ze maken een rondrit door de stad en uh, duizenden mensen lopen mee. Het is een heel groot feest. Dat is ook wel aardig om even weer op te merken. Het is een echt een voetbalfeest, er gebeurt helemaal niets ik daar zicht op. Het is echt gezellig. Um, vuurwerk dus. Heel veel gezelligheid. Ik heb net Pelers gesproken. Hoe is dat? We hebben een feestje gehad. Nu nog 4-5. Matthijs, ik moet je even onderbreken. Want je klinkt als, als een robot. Een beetje zo. Continu onderbrekingen. Corné Hendricks. Ja, daar kan je niet zoveel aan doen, denk ik. Corné Hendricks is er ook. Die is op het stadhuisplein. Omschrijf eens wat jij ziet, Corné. Ja, iets verderop ook. Heel erg vol, afgeladen vol eigenlijk. Het plein is nou niet bijste groot, maar ik heb mij laten vertellen dat hier nu op dit moment zo'n 20.000 PSV-supporters staan. Die straten waar wij op uitkijken, die winkelstraten, die zijn al voor de helft gevuld. Dus de mensen langs de route, langs die platte kar, die zullen toch een beetje haast moeten maken. Willen ze het feest hier nog meemaken over ongeveer een uur en een kwartier. Nou ja, eigenlijk nu al, want het feest is in volle gang met de grootste PSV-supporter van het land misschien wel. Guus Meeuwers met zijn klassiekes, zojuist even het begaamde Donnet en het Bliksem. En dan gingen al die liters bier natuurlijk door de lucht, maar het is echt, echt heel erg vol hier. Ik zie ook allerlei creatieve eindhovenaren die dankbaar gebruik hebben gemaakt van alle containers die hier staan. De balkonnetjes, de afdakjes. Want ook daar heel veel supporters van PSV, vooral in het rood en wit. Want het zijn natuurlijk aangename temperaturen om gewoon het thuisje te dragen. Ik zie daar op een meter of 15 van mei een grote vlag van Mexico, iets verderop de vlag van Uruguay. Dat heeft natuurlijk te maken met die supersterren van PSV uit Zuid-Amerika. En eigenlijk als je in al die ogen kijkt van al die supporters van PSV... eigenlijk al sinds de middag krijg je ook een beetje het idee... Dat het allemaal wat intenser wordt beleefd dan bijvoorbeeld twee jaar geleden toen P.S.V. op de laatste speeldag kampioen werd door een misstap van Ajax. En dat het allemaal wat intenser wordt beleefd heeft natuurlijk ook vooral te maken met gisteren, met gistermiddag in Eindhoven. En al was het niet zo spectaculair, geweldig seizoen met attractief voetbal bij P.S.V. als je met 3-0 wint van de, de grote aardsrivaal. Pas de tweede keer in de clubgeschiedenis... dat PSV in een directe wedstrijd uh, tegen Ajax kampioen wordt. Ja, als dat gebeurt, ja, dan is het echt, echt groot feest. Op een mooiere wijze kun je eigenlijk niet kampioen worden voor uh, PSV. De 24 e landstitel dus in de clubgeschiedenis. Uh, Guus Miuwers zorgt nog voor wat muziek. En we hebben hier nog uh, even geduld tot de platte kar arriveert. En dat moet een schitterend slotakkoord worden van uh, deze mooie maandagmiddag. Ja, zeker met Guus Meeuws natuurlijk daar in uh, Eindhoven. Um, kijken of we straks nog even terug kunnen keren. Het is um, zeven minuten voor half zes. Kunnen we het niet uh, weer terug naar Hives? Zo klonk het een beetje de afgelopen weken. In de storm van kritiek op Facebook. Want Hives, dat waren nog eens tijden. Uh, er danste een banaan over je beeldscherm. En over het lekken van persoonlijke informatie hoorde je weinig mensen. Goed nieuws voor wie terugverlangt naar die goede oude tijd van eenvoud... En de dansende banaan. Hives is terug. Misko zit ik? Zeg ik het goed? Bijna. Bijna? Vrij aardig. zit ik? Ja. <laughs> van softwarebedrijf GoGorilla, de bouwers van het nieuwe Hives. Vertel eens op hoeveel leden staat de teller inmiddels? Ik heb net gekeken. We zijn de 1400 gepasseerd. En hoe dus, snel is dat gegaan? Uh, binnen drie dagen. Dus uh, er komen nu ongeveer 3000 mensen per dag erbij. Uh, en dat is zonder dat je vrienden nog kunt aanmelden. Dus het is het heel is, bijzonder. Allemaal individuele, opzonderlijke ja, aanmeldingen. Ik denk dat mensen dat doorsturen via... Ja, waarschijnlijk andere sociale kanalen op dit moment. Ja, dat is wel apart, hè? En, ja. en zo ja. letterlijk vragen of mensen zich... Uh, aan hun vrienden vragen of ze zich willen aanmelden. Dus wat, is, wat is de reden, denk je, dat mensen een account aanmaken? Is, is dit voor velen een alternatief? Of Facebook? Nou, nou ik, ik denk dat het begon als een beetje nostalgie voor veel mensen. Dus, uh, ja, de bananen en zo, en de eenvoud. Ja, en, maar je ziet ook ook wel dat mensen echt... Het gebruik om kritiek te leveren op wat de afgelopen weken allemaal is gebeurd. Wat komt er zo al langs dan? Uh, nou, je ziet dat mensen, meerdere keren per dag zie ik dat mensen zeggen dat ze bereid zijn om te betalen. Voor een sociaal, sociale oplossing waar ze meer eigenaar zijn van hun gegevens. Mm -hmm. Dan bijvoorbeeld uh, nou ja, het uh, voorbeeld van Facebook. Ja. Uh, dus dat is één reden. Um, en, en ze verlangen denk ik ook iets wat, wat lokaler voelt. Zeg maar. Niet uh, allemaal Engels en de hele wereld en iedereen. Uh, bij uh, op de stoep, maar wat kleiner groepje met vrienden... waar ze over wat lokale uh, dingen kunnen uh, hebben... en gewoon elkaar goede morgen wensen, bijvoorbeeld. Dit ja, is wel apart, want het, is, dit is eigenlijk, het begon ooit met een grote belofte... van contact hebben met de hele wereld... en internet zou uh, alleen maar geweldig zijn. Maar de wal heeft het schip toch wel gekeerd, kun je stellen. En nu, en nu zeg je dus eigenlijk dat mensen ja, hele andere dingen wensen... Nou, ik denk dat er inderdaad misschien een, een keerpunt is tussen tussen. Uh, ja.. Ja, kijk, op Facebook laat je heel vaak zien hoe, hoe, hoe, hoe goed, goed het met je gaat. Hè? Weet ja. je, de vakantiekiekjes, en alles moet fantastisch zijn. Alles voor de likes. En misschien is dat toch niet zo tof. Uh, misschien is het wel prettiger om wat met een kleinere groepje... over wat uh, huiselijke dingen te hebben. En misschien ook ja. iets reëler. Ja. Uh, niet alleen maar leuk, maar misschien ook wel eens andere dingen delen met elkaar. Ik, denk, ik hoop het. Maar weet je, het ene sluit het andere niet uit. Hè? We, we zijn hier niet om te vertellen hoe mensen hun, uh, uh, ja, hoe ze zich moeten uiten. Nee, want wat willen jullie? Zij, willen jullie een platform? Um, Willen jullie echt een sociaal netwerk zijn? Willen jullie uh, plek zijn voor discussie? Wat, wat is de bedoeling van jullie project? Ja, nou, als, als bedrijf zijn we duidelijk uh, uh, van mening dat, dat sociale netwerken ook. Uh, privacy kunnen respecteren mm -hmm. en ook heel goed kunnen ingezet worden voor organisaties om, om hun mensen te binden, vrijwilligers te binden enzovoort. Um, en dat zijn vaak wat kleinere communities van duizend, tienduizend, honderdduizend mensen. Mm -hmm. um, en, en wat is het verdienmodel dan bij jullie? Want ja, je bent, uh, je moet ook geld verdiend worden natuurlijk. Je moet eten, je wilt graag uh, misschien uh, voor je kinderen zorgen. Wat, uh, hoe doe je dat? Ja, dat is een goede vraag. kijk Er dus is een groot verschil tussen werken voor organisaties... die dat werk letterlijk betalen voor hun community. En ja. vaak betalen ze dan per maand En uh, daarmee is de, de kous uh, klaar. Um, en, maar in het geval van, van dit experiment... of eigenlijk een parodie op hives, hè, want dat is het. We hebben zelf hier geen uh, winstoogmerk mee... Uh, maar ik denk dat je, als iemand dit wil voorzetten... of misschien als wij jezelf mee verder gaan... dat je moet kijken naar andere verdienmodellen. Waar dus denk het... je dan? Nou, Ik denk dat je grofweg uh, drie opties hebt. Dus inderdaad, zoals mensen suggereren... ik ben bereid om hier een euro of twee uh, per maand uh, voor te betalen. Uh, misschien wel een van de beste als je het voor elkaar krijgt. Ja. Uh, ander is, kijk, je kunt ook reclame maken... die niet uh, zo privacygevoelig is. Uh, gesponsorde content zonder de profielen van je gebruikers... Uh, door te verkopen aan adverteerders... Mm -hmm. En persoonlijk de meest interessante denk ik, en voor lange termijn is uh, wat nu Web 3.0 heet. Um, want ik denk dat het meest interessante aan dit verhaal is, is dat, dat wij deze community in een paar uur hebben gelanceerd eigenlijk. Ja. En uh, ik voorspel dat in een paar jaar, ik en jij dat ook allemaal kunnen, tegen hele lage kosten. zul je eigen sociale netwerken kunnen lanceren. Hmm. Dus je, wat je gaat krijgen is een... Uh, Alleen schakeling van netwerken misschien. Ja, niet. ik hoop het. Ja, Het zou mooi zijn als... Bijna blockchain-achtig, of niet? <laughs> dat heeft vaak met blockchain te maken. Uh, is niet per se noodzakelijk, hmm. maar uh, vaak wordt dat wel voor gebruikt. Um, en ik denk dat dat een heel mooie, interessante tijd wordt. Want ik denk dat er op zich niks mis is ook met, met advertentiemodellen. Mits je keus hebt, hè. Want nu heb je Facebook, Whatsapp en Instagram. is eigenlijk allemaal één eigenaar. Uh, en ja, je hebt praktisch geen alternatieven. Ja, ja, je het zijn echt twittelen. monopolisten geworden. Ja, ja, maar stel je voor dat je zou kunt kiezen uit honderden of duizenden communities. Ja, ja, ja. Ja. Allemaal met een ander model. Of misschien, uh, ja, dan ligt de, ja, de kracht eigenlijk bij jezelf. En, heb je, en je zegt het is een parodie. Dus het is, het is, het is bedoeld om iets te vertellen? Om ja, uiteindelijk is het bedoeld... Om mensen te helpen ik denk dat, dat alleen de interesse erin al aantoont dat er een omslag is. Dus uh, kijk, vroeger was het... Dus iedereen zei, ik heb niks te verbergen, dus je mag alles van me hebben. Nou, nu hebben we de afgelopen weken gezien dat dat... Nou ja, als je het heel breed trekt, dat er misschien zelfs bedreigingen zijn voor onze democratie. Zoals Facebook heeft gedaan. Met de en... beïnvloeding van uh, verkiezingen bijvoorbeeld. Ja, ja, dat kan verstrekkende gevolgen hebben. Dus ik denk dat er uh, ja, toch een omslagpunt is. Dus ik, ik heb niks te verbergen naar, misschien uh, gaat je niks aan. Juist, of, ja. uh, <laughs> of iets daar, daar, daartussenin. En iedereen is de irritante reclame klaar, uh, klaar mee. Dat is wel duidelijk. In ja, dat, geval. ja dat, dat, dat, dat klopt wel, geloof ik. Uh, en hij is niet voor jullie natuurlijk. Dat is Nee, Hives is niet van ons, dus daar moeten we realistisch over zijn. Dat ja. is uh, geregistreerd. Is zit nog steeds van de Telegraaf? Uh, ja, nou, er is een. Uh, Hives Games bestaat nog volgens mij, ah, okay. maar als sociaal netwerk bestaat het niet meer. Uh, ze zijn wel uh, degene die het uh, trademark heeft. Ja, um, maar zijn we nog niet bij jullie aangeklopt? <laughs> nou, ze hebben officiële reactie gegeven. Ja? Ja, op, op deze. Nou, la, laten we het bijna een beweging noemen. Hè, want er zijn ook andere initiatieven, die, uh, die, uh, of mensen die hier aan werken. Ze hebben gezegd dat, dat ze er voorlopig geen stokje voor gaan steken. Um, maar ik kan me voorstellen dat als iemand probeert... dat gaan wij niet doen. Maar stel iemand wil hier dik geld aan verdienen... dan uh, denk ik dat ze van mening maar zijn. Veranderen. ze er? Ja, precies. Dat kan ik me voorstellen. Dankjewel, Mischo Titschik. Van softwarebedrijf Goal Gorilla. De bouwers van de parodie op Hives. Graag gedaan. En uh, kijk op hivesterug.nl. Want daar is nog de crowdfunding bezig. Om dit, uh... Hives is terug.nl. Nou, dat mag je S nog even zeggen dan bij deze. De jeugdzorg functioneert nog lang niet naar ieders tevredenheid. Daarover uh, had ik het precies een week geleden in de uitzending. Weet u dat misschien nog? Nu is er een actieplan van de regering om de zaken aan te pakken. En om zes uur gaan we terug naar Eindhoven uiteraard... waar de huldiging van PSV zo'n beetje op stoom komt... letterlijk en figuurlijk met al het vuurwerk. We hoorden net de opwarmsessie van Guus Meeuwens. Alfa Romeo presenteert de Alfa Days. Met een unieke collectie speciale uitvoeringen. De Alfa Romeo Limited Series. Rijk uitgeruste, exclusieve modellen om mee te verleiden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 Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. NTO Radio 1. Het is half zes geweest, gaan naar het -journaal. Die slot, journaal De politie heeft vier mannen opgepakt. Die worden verdacht van betrokkenheid bij terrorisme. Ze zouden onder meer van plan zijn geweest een aanslag te plegen... op het Turkse consulaat in Rotterdam. De verdachten van Marokkaanse afkomst kwamen in beeld... door een geluidsfragment van de AIVD in een ander onderzoek... waarin werd gesproken over deze aanslag. In Eindhoven wordt landskampioen PSV gehuldigd. De spelers zijn rond vijf uur vertrokken voor een rit door de stad... vanaf het stadion. Rond zeven uur komen ze aan... bij. Bij het Stadhuisplein, waar ze de kampioenschaal laten zien aan de fans. Justitie in het zuiden van Duitsland klaagt over het toenemend aantal asielzoekers dat terrorist zegt te zijn. In de eerste drie maanden van dit jaar gaven bij de parketten in Karlsruhe en Stuttgart 159 mensen zichzelf aan. Dat doen ze omdat ze niet kunnen worden uitgezet, zolang het onderzoek loopt. En zanger Dotan heeft in een verklaring op Facebook toegegeven dat hij fake accounts op social media heeft gezet om zijn eigen werk te promoten. Hij zegt dat hij dat alleen in 2011 heeft gedaan aan het begin van zijn carrière en hij zegt dat het hem spijt. De Volkskrant onthulde dit weekend dat een aantal reacties en verhalen op de Facebook en Twitter pagina's van Dotan verzonnen zijn en dat het team van de zanger daarachter zat. Ja, dankjewel Lieselot. We gaan naar het weer, Marco Verhoef, met de zon. Zeker, de zon schijnt flink. Er komen wel wat stapelwolken voor. Die zullen grotendeels gaan oplossen. Dat betekent dat we naar een redelijk heldere avond gaan. En ook een heldere nacht. Met wel wat sluierwolken, hier en daar wat nevel of een mistbank. En dat komt vooral ook omdat het flink af gaat koelen. De temperatuur daalt naar zo'n 4 graden in Groningen. Een graad of 7 in het zuiden van het land. Oké, okay, wat zie je verder? Ja, de oplopende temperaturen natuurlijk weer. En morgen schijnt de zon flink en dan stijgt het kwik snel. Uiteindelijk wordt het in de middag zo'n 17 graden in de kop van Noord-Holland. Tot 22 al in Limburg. We gaan dus op veel plaatsen. Al over die 20 graden heen. En dat doen we dan samen met veel zon. Het blijft droog en een zwakke tot matige wind uit het zuiden. En de rest van de week alleen nog maar meer? Nou, uiteindelijk natuurlijk niet alleen nog maar. maar het houdt een keer op. Het houdt een keer op, ja. gelukkig mm -hmm. maar, want anders zouden we uh, allemaal aan de kook uh, van de kook raken. Van aan de, de kook, kook zelfs. <laughs> maar, um, nee, in eerste instantie ah. gaan we dus op voor die 25 graden. Lokaal op de woensdag en donderdag op meer plaatsen. Dat zou een zomerse dag betekenen als het 25 graden wordt in de beeld. Ja, dat is best vroeg uh, in de tijd uh, in het jaar dat dat zou gebeuren. Normaal wordt het in deze tijd van april zo'n 13 of 14 graden. Dus zit je ruim 10 graden boven. Dus het is echt Heel erg zacht. Gaat samen met heel veel zon, droog weer, uiteraard, en niet te veel wind. Dankjewel, Marco. Wij gaan naar de verkeersinformatie. Edwin Gerritsen. Het is een normale spits voor de maandag. De meeste files staan in het midden van het land. De ongelukken veroorzaken de meeste vertraging. Op de A6 Muiden richting Lelystad tussen Almere Haven en Lelystad ruim een half uur, één rijstrook is dicht. A12 Arnhem Den Haag tussen Driebergen en Oude Rijn een half uur, daar is de weg weer vrij. En op de A28 Zolle richting Groningen tussen Afritis Nieuwleuzen en de wijk drie kwartier vertraging. Daar ligt nog olie op de weg na een ongeluk, de linker rijstrook is dicht. Verkeer van Zolle naar Groningen kan beter omrijden via Heerenveen.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 Profiteer tijdelijk van een gratis inspectie van uw cv-ketel. Kijk op Veenstra.com. Acht minuten over half zes. Fijn dat u luistert naar Nieuws Co. Het moet stukken beter met de jeugdzorg. En dat moeten alle kinderen en hun ouders gaan merken. Dat vinden de ministers Hugo de Jonge van Volksgezondheid... en Sander Dekker van Rechtsbescherming. Ze presenteerden daar vanmiddag namelijk een actieplan voor. NOS-zorgredacteur Ardi Vleugels is hier bij me. Ardi, een actieplan. We hebben voorbeelden gehad in Nieuws en Co. Laatst nog van gemeenten waar het niet goed gaat, ouders die klagen. Geldt dat dus in algemene zin voor gemeente en jeugdzorg? Ja, dat kan je wel zeggen. Een paar jaar geleden is het naar de gemeentes overgegaan... met een paar stevige doelen. Er moest meer samenhang komen in, achter de voordeur hè, van de zorg. Um, nou, er waren allerlei doelen opgesteld uh, die dat allemaal moesten gaan verwezenlijken. Maar we zijn nu drie jaar later en nog steeds zijn er problemen. We hebben dat natuurlijk regelmatig ook hier in Nieuws Co. Maar er zijn ook gewoon telefoontjes die bij ons binnenkomen. En er zijn recent ook twee grote uh, evaluaties geweest... waaruit dat ook uh, blijkt. Die mm. zeggen ja, er zijn heel veel mensen van goede wil. Er gebeurt veel, maar eigenlijk eigenlijk lukt het nog niet echt om die vernieuwing in de jeugdzorg van de grond te krijgen. En het lukt eigenlijk ook niet echt om die doelen te halen die we hadden gesteld. Ja. Dus het is wel nodig dat er nu iets gebeurt. En, en wat staat er dan in dat plan? Hoe, hoe moet dat allemaal beter gaan? Ja, het is best wel een ambitieus plan. Er zijn uh, zes grote ambities neergezet over hoe dat allemaal beter moet. En daarbij zijn hele concrete maatregelen genoemd... van hoe dat dan uh, uh, uitgewerkt moet worden. Uh, maar wat ik zeg, het is ook een, uh, een groot plan. Het is geschreven door uh, Dekker samen met uh, Hugo de Jonge, mm -hmm. de twee ministers. En ze hebben dat ook nog eens overlegd met het veld. Dus met GGZ Nederland, met Jeugdzorg Nederland... met Vereniging Gehandicapten Nederland. Die hebben allemaal meegeschreven. Maar daardoor is het wel een heel groot plan... Met heel veel um, afspraken die vooral samenwerking moeten verbeteren. Het komt een beetje bestuurlijk over hier en ja, daar. Ja. Dus het is wel fijn dat er ook nog wel een aantal concrete punten ja. in zitten. Jans, heb je daar voorbeelden van? Ja, de pleegzorg bijvoorbeeld. Uh, die wordt dan van 18 naar 23 krijg je daar recht op. Dat betekent dat je iets langer in die pleegzorg kan blijven. Mm -hmm. En er zijn meer van dat soort dingen die proberen om die harde knip tussen voor je 18e en daarna een beetje te verzachten. Dus dat viel me wel op. Uh, en we hebben natuurlijk ook um, uh, um, problemen gehad met jongeren die in een separeercel kwamen, in de zwaardere jeugdzorg. Nou daar zegt hij ook van dat wil ik eigenlijk niet meer. In 2021 moet dat gewoon helemaal afgelopen zijn. Nou dat is natuurlijk ook heel duidelijk. En hij zegt iets over Zijwillige mentoren, dat zijn mensen in de jeugdzorg die dicht bij je staan. Dat kan een buurvrouw zijn of een oom. En hij wil eigenlijk dat alle kinderen die dreigen uit huis geplaatst te worden... dat die zo iemand in hun omgeving hebben. Die wordt daar dan ook voor aangewezen. Nou, En een van de projecten die veel organisaties daarvoor gebruiken... dat is de Jouw Ingebrachte Mentor, heet dat. Dat is mm -hmm. dus de gym, kort afge afgekort. En die gyms die worden overal uh, al ingezet. En Jeroen de Jagen vanmiddag was bijvoorbeeld in Delft... en die sprak daar met een aantal gyms. Ja, ik ben Cameron Koop. Ik ben uh, 20 jaar oud. Ik kom uit amsterdam zuid -Oost. Ik ben Wilmer van der Weijgaard. Ik kom uit Driebergen. En ik ben 56 jaar oud. Ik ben nu een jaar Jim. Tweeënhalf jaar. En voor wie? Voor Bodil, de Jim. familierelatie met haar? Nee, buurmeisje. En jij? Ik uh, ben uh, Jim van een goede vriend van mij, Jamil. En ja, uh, mijn relatie is dus gewoon echt een goede vriend. <laughs> en wat heb je dan als Jim toe kunnen voegen wat je als vriend niet kon toevoegen? Ik kon veel strenger voor hem zijn. en Veel meer op zijn vingers tikken als hij wat fout deed. Doordat je het Jim werd? Ja. Hoe werkt dat dan? Nou, het feit, ik zei gewoon tegen Jamil: kijk, we zijn gewoon vrienden, maar als ik Jim ben, dan zeg ik je ook gewoon van oké, okay, nu even serieus. En dan praten we ook wel over echt serieuzere dingen. Dan over als we bijvoorbeeld vriend zijn. weet je. En wat voor dingen moet je tegen Jamil zeggen? Met Jamil was het heel erg dat ik zijn motivatie moest opkrikken. Dus er was heel erg uh, pressure op wat, dat hij dingen moest gaan doen. Maar uh, gelukkig uh, gaat dat En dat, dat pikt hij van jou? Dat pikt hij heel erg van mij. Maar daarom heeft hij mij ook uitgekozen natuurlijk. Hij heeft jou zelf uitgekozen. Yes. Dat is het mooiste van Jim natuurlijk. Dat je zelf uitkiest. En zo koos Bodil oh. u ook ja. uit? Zeker. Want waarom was het nodig voor Bodil? Bodil is een meisje in de puberteit. Ik denk gewoon een beetje warmte, een beetje rust... Een kopje thee, een luisterend oor, dat was voor haar het belangrijkste. Vind je dit nou ouwe hoe je tegen me praat? Hup, nou heel snel uit mijn ogen. Oh mijn fucking god, Jezus Christus. Hé, hey, ik wil dat je naar je kamer gaat. Ja, ik wil ook heel veel. Hup, opzouten, naar je kamer, nu. Karel, je speelt mee in het stuk hier. Uh, als vader van... In het stuk speel ik als vader van Nicky. En In de werkelijke wereld? De vader van Bjorn en Niels. En uh, Bjorn had een Jim nodig? Vanwege agressie, spijbelen, alcohol en drugsmisbruik. Wat heeft de Jim kunnen doen? Wat was de toevoeging van de Jim? Nou, toevoeging van, van de Jim is dus dat de hulpverlener meer op de achtergrond was. Die werd meer een coach van de Jim. En de Jim was de opa van uh, Bjorn. Okay. En die heeft dus de gesprekken gevoerd met de hulpverlener, met ons. Want vanuit mijn ex-vrouw en mij, daar zat ook een behoorlijk knelpunt. En die heeft ervoor gezorgd dat binnen het jaar dat mijn zoon weer goed stevig uh, uh, op aarde stond. En dat hij dus uh, geen drugsdrank meer nodig had om zich weer uh, jonger te voelen. Mijn naam is Suzanne Druik en ik uh, ben een van de twee oprichters van Stichting Jim. Als je met Jim werkt dan vraag je ten eerste aan zo'n jongere wie is jouw Jim? Wie is jouw ingebrachte mentor? Wie vertrouw je? Waar ga je heen als je het moeilijk hebt? En dan noemt hij nooit een hulpverlener. Uh -huh. En dan noemt hij... Zijn tante, zijn oma, de buurvrouw. Wat doet een jim? De ene jim regelt de school. De andere jim geeft de jongeren een schop onder de hol. En die zegt: Hé, hey, en nu is het afgelopen met dat luie gedoe. En weer een andere jim die helpt beter contact met zijn vader te krijgen. Is elke jim per definitie succesvol? Is elke jim de juiste jim? Dat wordt me vaak gevraagd door hulpverleners. Die hebben dan van, ja, maar die oom die komt zelf net uit de gevangenis... of die kan zelf helemaal niet van de drank afblijven. Dus hoe kan die deze jongere die met drugs en drank te maken heeft wel helpen? Dat is de grootste uitdaging voor de hulpverlening. En... Want dat soort combinaties zijn denkbaar gewoon. Absoluut, dat ja. gebeurt. En dat, en dat daarmee kunnen dealen en daar iets moois van maken... daar geloof ik echt heel erg in. Want daar zit de kracht. Elke jim is voor de jongeren de juiste jem op dat moment... En dat is het gedachtexperiment waarvan ik echt vind... die moeten we aangaan. Hoe lang moet je eigenlijk Gin zijn? Ik denk dat je... Gin ben altijd. voor altijd. Ja. Oh, ja. Ik heb gezegd totdat ze gaat trouwen. Oh, ja. <laughs> ik heb gezegd dat je van me af wil komen. <laughs> Mooi zeg. Klinkt zo logisch allemaal dit. Zo dichtbij ook. Het mentorenproject. Uh, daarnaast ook nog recht op pleegzorg tot je 23ste. Je zei dat al, Ardi. Het klinkt allemaal heel goed. Uh, maar ik hoorde ook klachten van gemeenten... dat er niet zoveel geld is. Ja, is dat daar is... nog wat over gezegd? Ja, ja, dat is ook zo. Heel veel gemeenten die uh, kampen met jeugdzorgbudgetten uh, die te krap zijn. Um, maar uh, het Rijk zegt, ja, ik heb ook een uh, pot van 108 miljoen euro uh, apart gezet... waarmee jullie juist projecten voor vernieuwing kunnen doen. Uh -huh. Dus het is de vraag of dat uiteindelijk ook uh, genoeg wordt. Het is ook zo dat het gemeentefonds ietsje stijgt. Dus daar hebben ze dan ook iets meer geld aan. Maar ja, de problemen zijn wel zo groot... dat het de vraag is of het een het ander in de weg gaat staan. Dat moet echt blijken. Gaan uh. gemeenten echt investeren? En ja. hoe is er in de sector gereageerd? Ja, het is natuurlijk gedaan he, samen met de sector. Tenminste, dat hoor ik uit jouw woorden. Ja, ja. Dus je merkt ook dat het best wel positief is ja? zoals er gereageerd wordt. Ze zijn natuurlijk medeschrijver, um, maar je ziet ook wel um, uh, dat mensen een beetje afwachtend zijn en zeggen: laten we eerst maar eens kijken wat er nou van al die ambities ook in de praktijk uh, terecht komt. Want met de plannen zijn we het wel eens, maar we hebben ook geleerd dat grote problemen als de verwachtlijsten toename sociale, of de toename zware jeugdzorg dat zijn Zulke complexe dingen. Die zijn makkelijk te bedenken. Ja. Maar heel moeilijk in de praktijk te slecht zijn. Ik weet zeker dat jij dit allemaal in de gaten gaat houden, Artie. zoals je dat altijd doet. Dankjewel Absoluut. weer. Voor jouw komst naar de studio van Nieuws in Ko. Wij gaan door naar de files Edwin Gerritsen. Ja, er gebeurt het afgelopen half uur weer vrij veel. Ongelukken. Op de 28. Het volle richting Groningen is de weg weer vrij. Na een aanrijding. tussen Stapporsten en de Wijk. Nog wel een half uur vertraging. Op de A67 Eindhoven richting Venlo is een ongeluk gebeurd met een motorrijder. Tussen Gelderop en Afwit-Zomeren. 8 kilometer vierde met bijna een uur vertraging. Het is kwart voor zes. De politie heeft vier mannen aangehouden. die verdacht worden van betrokkenheid bij terrorisme. U heeft dat al meegekregen misschien in het bulletin hier op Radio 1. Ze spraken volgens het Openbaar Ministerie over een aanslag op het Turkse consulaat in Rotterdam. De mannen kwamen in beeld in een onderzoek naar een verdachte uit Rotterdam... die al eerder werd aangehouden. In zijn kelderbox is een Kalashnikov met munitie en zwaar vuurwerk ook gevonden. Ik heb contact met Ferrie van Vegel, officier van Justitie van het Tandelijk Parket. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, het gaat dan om betrokkenheid van terror aan terrorisme. Waar worden de mannen van verdacht? Ze worden concreet verdacht van het plegen van voorbereidingshandelingen voor een terroristisch misdrijf, het trainen voor een terroristisch misdrijf, opruiming en het verspreiden van IS-propaganda. Want u heeft ook uh, bewijs gevonden van het trainen voor terrorisme? Waar moet ik dan aan denken? Ja, trainen voor terrorisme, dat moet u wel wat breder zien. Dat is niet alleen trainen of in de gebruikelijke, woorden, gebruikelijke zin van het gaan naar een trainingskamp, maar trainen voor terrorisme kan ook zijn. Het op, um, het op internet zoeken naar, um, uh, naar wapens, vuurwerk, uh, dat soort dingen. Mm -hmm. dus, uh, dus trainen moet je wel breder zien dan alleen maar het gaan uh, naar een trainingskamp. Okay, ja, daarvoor de... is deze zaak vaker van een verdenking. Ook dat ze naar een trainingskamp zijn gegaan? Nee, nee, nee. nee oh, okay. Trainingen die breder zijn Oh, ik, uh, Op die, die manier, ja. Ja, ik moet dan denken aan voorbereidingshandelingen, maar dat is dus anders. Nou, trainingen en voorbereidingshandelingen die liggen in heel erg dicht bij elkaar. Uh, en uh, uh, het een heeft vaak heel erg met het ander te maken. Dus het gaat vaak hand in hand, dus dat is geen gekke gedachte. En, en de opruiming tot terrorisme, hoe heeft dat plaatsgevonden? Het posten van, uh, van uh, opruiende teksten bijvoorbeeld op social media. Op speciale platforms? Waar moet ik aan denken? Ja, het kan op diverse platforms zijn, het kan op besloten platforms zijn... het kan op open platforms zijn, het um, gaat om diverse uh, platforms. En hoe serieus was de dreiging van een aanslag op het uh, Turkse consulaat? Dat is moeilijk te zeggen. Um, wat wel te zeggen valt is dat de uh, politie en justitie er in dit soort zaken alles aan gelegen is om uh, in zo'n vroeg mogelijk stadium in te grijpen. Uh, dat is in deze zaak ook gebeurd. Dat is gebeurd door de, door de aanhouding in december 2016 van de man uit Rotterdam waarbij, de, uh, waarbij een kalasjnikop is gevonden en waarbij een vuurwerk is gevonden. Uh, hij was een van de deelnemers aan een gesprek wat ging over... Het plegen van een aanslag op het Duitse consulaat in Rotterdam. En dat heeft u hey, afgeluisterd? Dat of dat is afgeluisterd? Ja, ja dat is afgeluisterd en het is dus door de Algemene Inlichting en Veiligheidsdienst ter beschikking gesteld aan uh, het onderzoeksteam. Um, maar omdat er zo vroeg is ingegrepen, is het moeilijk om, uh, om te achterhalen hoe concreet de plannen nou waren. Omdat het erop lijkt dat er dusdanig vroeg ingegrepen is dat er nog geen sprake was van hele concrete plannen mm -hmm. om een aanslag te plegen. Die zijn in elk geval niet gevonden. Wat kunt u vertellen over deze vier uh, nieuwe verdachten? Wat ik kan vertellen is dat het om uh, twee broers gaat van 29 uh, en 26 jaar. Uh, een 37-jarige man uit Roosendaal... en een 39-jarige man die uh, op de zoek van het landelijk pakket is aangehouden in uh, België. En waarom uh, hadden ze het gemunt op het Turkse consulaat? Wat zeggen ze daarover? Wat was hun motief? Op dit moment zijn zij nog niet gehoord. Ze zijn, uh, zij zijn aangehouden. Zij, uh, ze zullen vandaag kort gehoord worden. En ze zullen in de komende dagen en weken geconfronteerd worden met de verdenking... Uh, en datgene wat er, uh, wat er bijvoorbeeld vandaag is gevonden bij de bezoekingen. Bij mm -hmm. uh, en dan hopen we meer um, zicht te krijgen op de vraag... Um, of er sprake is van een, uh, geweest van een motief en zo ja, wat dat motief dan was. Ja, ja ik, als ik uh, denk aan terrorisme, denk ik aan IS. Dat is misschien wat kortzichtig, maar gaat het om aanhangers van IS? Het gaat in ieder geval om, om um, uh, deels om personen... die uh, betrokken zijn bij het verspreiden van IS-propaganda. Dus die link is, uh, is niet heel gek. Ferry van Veghel, officier van justitie van het landelijk parket. Dank u wel. In Delden is afgelopen zondag een nieuw museum geopend. Kunstmuseum No Hero is een bijzondere plek van de verzamelaar en zakenman Geert Stijnmeijer. Van de zeker 600 objecten die hij de afgelopen 30 jaar bijeenbracht... zijn er daar om te beginnen 125 van te zien. En we hebben nu contact met uh, meneer Steenmeijer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Meneer van waar de naam No Hero? Dat is een goede vraag. Uh, ik heb een jaar of uh, tien geleden een uh, No Hero Foundation opgericht was min of meer een grap. Omdat we op dat moment zagen we veel in de pers en op de televisie... Ja, echtparen die uh, belangrijker waren dan, uh, dan de kunst die ze verzamelden. Dus dan hadden wij zoiets van... ja, wij willen niet zelf belangrijk zijn, maar eigenlijk de kunst. En dus uh, we hebben gezegd, de echte helden, dat, zijn, dat is de kunst. En, en de kunstenaars. En vandaar de titel toegekozen uh, No Hero. Kijk, dus het gaat niet om Geert Stijnmeijer, maar om de kunstenaars. Maar nou heb ik u toch aan de lijn. Ja, nou, dat komt omdat we zeg maar, na 28 of 27 jaar anoniem verzamelen... ben ik uh, twee jaar geleden uit die uh, anonimiteit gekomen... In een mooi woord, ik ben uit de kast gekomen voor ja, de kunst. Ja, nou, fantastisch. Welkom. <laughs> nou, ja nee, Dat klopt. Maar uh, ja, oké, okay, dan ga je, ga je toch uh, naar buiten. En uh, ja, ik vond het ook uh, mooi om dan een eigen museum te richten. En toen zei onze uh, directeur, Gemma Boon. Een jonge vrouw, die zei maar, Geert, uh, Richter van Delden of iets dergelijks. de twee vijvers, dat zijn toch geen leuke namen voor jouw collectie. Dus uiteindelijk heb ik me over laten halen om de naam van de stichting ook de naam van het museum te geven. Museum okay. No Hero. Ja, nou, het, het, ik vind het wel aardig uh, gevonden hoor. En... Oké. Okay. U zegt, um, ik heb op een gegeven moment besloten om uit die anonimiteit te komen. Om uit de kunstkast te komen, zullen we maar zeggen. Ja. Wat, wat, wat was daar de, de reden voor? Nou, dat was eigenlijk zo. Wij, wij hadden op een gegeven moment iets van 400, 500 werken in Amsterdam opgeslagen. En iemand zei tegen mij, maar Geert dat is toch wel jammer. En uh, ja, dat vond ik zelf eigenlijk ook. En uh, dus toen hebben we een eerste tentoonstelling gemaakt in Rijksmuseum Twente. En uh, op basis daarvan zijn er plannen ontwikkeld voor een eigen museum. En toen kwam ik hier in Delden. Dat ligt uh, in Twente vlakbij Enschede en Hengelo. Dus op zich ook een mooie plek voor mij. En uh, ja, ik zag het gebouw, het is een gebouw in 1726. Echt uh, hartstikke mooi. Moet je komen kijken. Nou, dat ik zeker me, doen, ja. ja. En ik was op slag verliefd. En ik denk, ja, dat is een mooie plek om, uh, om onze kunst uh, te laten zien. En wat kunnen we bij u zien in het museum? Ja, ik, ik heb al gezegd, ik verzamel 30 jaar. En ik ben eigenlijk om de 4, 5 jaar heb ik wel iets gewijzigd. In eerste instantie verzamel ik dus uh, Nederlands. En dat heb ik in 2000 allemaal verkocht. Dus ik heb een internationale collectie. Uh -huh. uh, die eigenlijk redelijk over de hele wereld gaat. Uh, Amerikaanse abstracte kunst, uh, Franse kunst, Italiaanse kunst uit de middeleeuwen. En uh, ja, dat is ook in verschillende zalen ondergebracht. Dus elke zaal is ook een belevingswereld. En we zijn ook een belevingsmuseum. Nee, bij ons gaat het niet alleen om plaatjes kijken. Maar ik hoop als je bij ons bent. En je kijkt eens om je heen. En je geniet van de schitterende tuin die we hebben. Met het mooie terras. En je gaat dan daarna weer naar huis. Ook al kom je uit Amsterdam. Dat je toch een heel goed gevoel hebt. van uh, ja, Dat je die dag iets, iets bijzonders okay. hebt meegemaakt. Ik moet zelf als u dit zo omschrijft. Ik ben er natuurlijk nog niet geweest afgelopen zondag gisteren. Dus, maar aan museum voor Linde. Uh, kent u dat? Ja, zeker daar? kennen we dat. Ja, het is een prachtig museum. Absoluut. En, en lijkt het daar een beetje op of niet? Of is het, nou, ja, het is natuurlijk helemaal eigen. Hè? Ja. Uh, Kijk, Museum voor is qua schaal natuurlijk uh, wel, wel een paar keer groter dan wij zijn. En We hebben ook een andere collectie. Maar ik, vond, ik vind, Vorlein uh, heeft wel een voorbeeldfunctie gehad in Nederland. En nog. En het, het museum heeft ons zeker geïnspireerd. Dus ik hoop ook dat mensen die nu naar Museum No Hero gaan... daar ook weer inspiratie vinden. Ja. Um, ik heb gehoord dat uw eerste expositie ook een Duits thema heeft. Ja, dat, onze eerste expositie heet Ik bin ein Berliner... Ik vind zelf Berlijn een uh, fantastische stad. We hebben heel veel kunst. De Nooie Wielden, dat is een kunstrichting, zeg maar, eind jaren 70... Uh, tot en met 1985. Met Rainer Vetting en, en dat soort uh, schilders. En die heb ik al een jaar of 10, 15 verzameld. En uh, dat vond ik ook een leuk thema. Ik vind uh, Berlijn ook goed passen bij het No Hero-principe. Mm -hmm. En heeft u gelijk uw allermooiste bezit opgehangen? Of is dat nee. nog niet voor je? Nee? Nee, no, nee. <laughs> ja, het, is, ja, het is net als je he, gezin hebt met vier kinderen. En je gaat met het eerste kind ga je naar buiten. wil niet anders zeggen dat die, die kinderen minder zijn. Dus, oh nee, we hebben nog een prachtige Engelse collectie. Een groot stuk, Amerikaanse collectie. Uh, heel veel hedendaags. Dus uh, nee, zeker niet uh, dat dit het uh, neusje van de zalm is. En u zegt, ik ben ooit begonnen met uh, het verzamelen. Ik, ik las ook ergens dat Jan de Bovrie u heeft leren kijken. Wat ik echt een... Ja. Een, ja, iets heel moois vindt. Ja. Hoe, wat, wat, wat verstaat u daaronder? Nou, eh, Frans Ballenaar en Jan Bevries zijn eigenlijk mijn creatieve eh, vaders. Ik kom uit een goed gezin. Heel, heel uh, luxe opgevoed. Daar gaat het allemaal niet om. Maar om nou te zeggen dat ik met, met kunst ben opgevoed... is een beetje te veel van het goede. <laughs> dus eh, na, mijn, na mijn studie... ben ik in eerste instantie... via mijn werk ben ik Frans tegengekomen en later Jan. En beide mannen hebben mij... Eh, ja, zeg maar een beetje de wereld laten zien. Eerst in Amsterdam uh, en daarna zijn we naar Londen geweest. Ik ben met Frans Moorna vier weken naar Japan geweest... Mm -hmm. om, om allerlei dingen te zien. En daardoor is ook uh, ja, mijn internationale interesse voor de kunst... eigenlijk uh, snel, heel snel tot, uh, tot stand gekomen. Maar wat houdt dat in, dat u heeft leren kijken... Ja, kunst eh, verrijkt me meer dan geld. Eh, kunst heeft eh, een bepaalde dynamiek in mijn leven gebracht... die ik eh, zeg maar, never nooit zou missen. Eh, op, op sommige dingen raak je uitgekeken, behalve uh, op kunst, zeg ik altijd. En wat en, raakt u daar zo in dan? Nou ja, ze hebben mij geleerd. Kijk, In Nederland kijken we vaak naar, alleen naar Nederlandse kunst. Hè. We zijn bijvoorbeeld Schoonhoof, Fantastisch en Rembrandt. Maar dat hebben we ook wel zo'n beetje gehad. Mm. Terwijl er zoveel meer is in die wereld... En dat ik juist het leuk vind om juist mensen nu die bij ons komen... Te laten zien dat, dat, dat zeg maar ook nog heel veel andere kunst in de, in de totale wereld is. En niet alleen vandaag, maar we hebben ook kunst van de 15e eeuw, Italië en Nederland. En de deur staat open. Vanaf, Absoluut. Uh, van, vanaf vandaag <laughs> en gisteren natuurlijk. Nou, fijn dat we met u konden praten over uh, uw nieuwe initiatief. Nou, u bent van harte welkom bij Museum No Hero. zeker komen. Oké, okay, dank bedankt. u wel. Geert Stijnmeijer. No Hero, zo heet het kunstmuseum dat hij hier geopend heeft. Straks praat ik met polreiziger Bernice Notenboom. Kan niet op. Vandaag steeds meer. Ook klimaatactivist. Ze gaat opnieuw met CEO's naar de Noordpool. En ja, we gaan natuurlijk nog even naar de stad van de landskampioen Eindhoven. De gekste!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 Vragen en de antwoorden. Waar stem je voor? Waar stem je tegen? Ja. Waar kunnen we met je over praten? Luister NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Op zoek naar een ervaren totaalleverancier op het gebied van elektronica en techniek. Ga dan naar Konrad.nl. Met een breed assortiment technische producten en unieke extra diensten koopt u nog sneller en voordeliger in. Ervaar het zelf op Konrad.nl. Techniek begint hier.